Je luistert naar The Good, The Bad and The Interesting, een serie podcasts waarin Vassilius van Gemert, dat ben ik, op zoek gaat naar de definitie van kwaliteit door te praten met een eclectische mix aan ontwerpers en docenten. Dit keer praat ik met Harold Konings. Harold is muzikant en een collega-docent aan de CMD-opleiding in Amsterdam. We vragen ons af of vroeger alles beter was. We hebben het over goede smaak. We praten over mislukkingen onder veel en veel meer. En natuurlijk beginnen we weer met de vraag. Wat is goed? Nou ja, ik, dus, ik had als, misschien als... niet dat we dat hele boek hoeven te bespreken... maar ik heb dus de laatste tijd... Heb ik, um, de schepping van een aardse paradijs gelezen... van Leon Hans, een biografie over Piet Mondriaan. Ik vind een hele goede biografie. Ja. En wat maakt het goed? Hij betrekt leven en werk op een hele interessante manier... Um, het is heel gedegen. Het is misschien niet heel funky geschreven, wel, wel goed. goed. Tenminste, ik vind het, ik vind het prettig leesbaar. Um, maar als ik hier bijvoorbeeld... Um... Niet funky geschreven. Nou ja, ik heb hier, ik heb hier bijvoorbeeld... <lacht> een biografie over Mondriaan, Dat zie ik funky niet echt. Nee, nee. De... <lacht> uh, dit is bijvoorbeeld een boek waar ik in begonnen ben uh, van Wil Gomperts. Het gaat over, uh, dat kan mijn kleine zusje ook. Een beetje ja. het dat je, vooroordeel dat je zou kunnen hebben bij moderne kunst. Ja. Uh, maar waarom het toch kunst is. En dat is veel meer zo'n losse toontje Wat me op een gegeven moment ook wel ging vervelen. Ja. Uh, dit is wat... ja. Uh, uh, Beetje de wereld. Dit is eigenlijk een beetje wel de wereld waar ik uit, uh, uit kom. Ik heb uh, literatuur gestudeerd. En ik ben, ik, heb, ik ben assistent geweest bij het Van Gogh brievenproject. Wat een hele doorvrochte, uh, doorvrochte manier van werken was. Oh, waar ik ook in, in geschoold ben. Een jarenlang en, moest je Van Gogh lezen. Nou nee, ik, moest, ik was daar. Ik, was, uh, ik heb daar stage gelopen. En ik heb, uh, ik denk... Amptaal, half jaar was ik daar onderzoeksassistent en daarna nog zo als freelancer, zo'n twee jaar. Okay. En toen ik moest op zoek naar, naar, naar referenties die Van Gogh heeft over, um, over kunst. Vooral hij, okay. hij bladerde door 19e-eeuwse geïllustreerde tijdschriften, die gebruikte hij als inspiratiebron. Ah, oké. Okay. En ik moest die, die prenten dan opzoeken. Zoeken, ja, ja, ja. ja. Wat op zich nog wel een. Ja, het is eigenlijk een heel leuk klusje, maar dus het gaat leuk. vooral eigenlijk om... Dus, dus de, de twee leiders van dat project, editeurs, die, uh, <coughs> ja, die op elke komma en uh, op alles uren zaten. Zeg. Ik heb ook wel eens wat in Van Gogh moeten verdiepen. Wat een vervelende kerel. Ja, van Gogh, het? toch? Ja, heel erg onsympathiek. Ja, maniak. Yeah. Ja, maar totaal geobsedeerd door zijn werk. Ja, yeah. ja ik ja. weet niet of je dat per se vervelend moet noemen, maar niet iemand die... Ja, misschien niet iemand die buiten dat werk... nog oog had voor veel andere dingen. was vermonder je aan ergens ook wel, uh, wel geld. Ik, ik zit me Nou ja, daarom zo interessante vragen voor kwaliteit. Ik probeer dus... Mijn studenten in... in uh, of onze studenten proberen we in ontwerpgeschiedenis bij te brengen... dat als je, je ergens in verdiept... of dat nou design is of kunst... en waar die elkaar raken, dat je... Moment, zij komen erachter op het moment dat je dus... de achtergrond van iets weet... dat het werk interessanter wordt. Of. Yeah. En ik kom er eigenlijk achter dat... Nu ik meer weet over Mondriaan, ik wist er wel iets van. Ik denk, ja... Hij had dus een hele hoogdravende idee bij die kunst. Ik denk, Ja, wat vind ik? En hij wilde ook het menselijke zoveel mogelijk uit die, uit die kunst wegpoetsen. Maar het kan ook andersom, hè? Dat als je verdiept het, ik, in kunst, dat het minder ja, interessant wordt. Ja, precies. Ik denk, ja, maar eigenlijk... Ik, ja, wat vind ik daar eigenlijk van? Dat had ik, met Mondriaan had ik dat. Ik had dat met, uh, met nog een paar van die figuren. Die dan zo'n ja. ego. En toen werd het ineens veel minder interessant. Nou ja, nou, ik, vind, ik, ik lees het boek met... Ja, ja. Ik, het toch, uh, nou, ik heb het boek met, met heel veel aandacht uh, gelezen. En is, nou ja, je vroeg ook waarom het goed maakt. Dus het is, de methodisch vind ik het heel sterk. Um, maar inhoudelijk... Um, hij... Um, ja, hij verbindt leven en werken op een goede manier. Het is niet een soort... Hoe hij laat zien wat, hoe zijn persoonlijk leven dat werk beïnvloedde. En hoe die twee dingen met elkaar samen hingen. En hij, hij contextualiseert heel goed. Dus ik krijg ook een beeld van de jaren twintig en dertig. En wat dat voor tijd was. Ja. Uh, en zijn tijdgenoten bespreekt hij ook zo tussen de bedrijven door. En dat, uh, ja, dat geeft mij veel meer inzicht in die... Uh, Waanzinnig, ja, ik, vind, ja. ik vind het jaar 2030 is een, een waanzinnig interessante periode. Om Zeker. heel veel redenen. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja, om heel veel redenen inderdaad. Ja. Ja. Hey, en uh, je geeft dus... Uh, wat is het? Ontwerpgeschiedenis. Ja. Uh, Voornamelijk. Voornamelijk. Ja. Op, Waarom is het zo belangrijk om... dit daarin te verdiepen? Als jonge ontwerper. Als digitaal ontwerper. Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Het, uh, dat, dat vraag ik me ook voortdurend af. Ik, het heeft... Het vak is een beetje zo... Ik heb het ooit samen met Justus en Theo Ploeg... die inmiddels voor CMD Maastricht werkt, zo bedacht. Zoals het nu loopt. Dus aan de hand van een logboekje. Dus een, een inspiratielogboek. Een hok, dus een vastleggen. En er is steeds meer ook geworden ook van dingen die daarbuiten zijn. Dus het... Het zit, ik denk het hele vak zit ook wel sterk op de persoonlijke ontwikkeling. Zo van, dus het vraagt ook naar opvattingen van mensen. Okay. En we gaan historisch gezien terug naar, uh, naar het ontstaan van design. dus uh, in de, in, ja, het is de opkomst van de industriële revolutie. Ja, de ja. arts and crafts. Ja, ja, ja. en, uh, en uh, ja, bouw speelt een belangrijke rol. Uh, gaan jullie ook in op individuele ontwerpers? Of ja, sommigen niet? wel. Ja. Ja, ja. En... Ja, daar zou je misschien... Dat, dat is waar, waar iets waar ik over nadenk. Van, van zou je het misschien niet veel recenter kunnen... Kunnen, ja, kunnen terugbrengen tot de laatste vijftig jaar of zo. Daar valt misschien iets voor te zeggen. Maar anderzijds, ja, ik weet niet. Zo, ja, je kunt het op meerdere niveaus uh, zien. Ik vind, er zit wel iets van kanonvorming in. Dat je bepaalde dingen nou eenmaal toch hoort te weten. En okay, uh, ja yeah. ik denk dat wij als onderwijs toch een van de... Een van de plekken zijn waar we dat kunnen aanbieden. Ja. Dus ja, we zijn uit, bij uitstek een plek waar je het al kunt hebben over Mondriaan... of over. Ja, natuurlijk, nou ja, als je kijkt naar laten we zeggen, de laatste twintig jaar of de laatste tien jaar, dan komen er. Dan zijn er misschien, zeker als je kijkt naar trends, dan denk je, oh, dit is te gek. Ja. Maar over vijf jaar mm -hmm. kun je bepaalde dingen al helemaal niet meer herinneren. En over tien jaar zijn ze weg, want dan blijkt ze helemaal niet zo goed te ja. zijn geweest. Ja. Toch? Dus de na een tijd komt de kwaliteit bovendrijven. Ja. ja, zo zou, ja, zo zou ja. je het kunnen, kunnen zien. En het ja. is interessant om je in te verdiepen. Ja, ja het heeft, maar wat ik, wat ik eigenlijk... wat ik, wat ik zelf het, het leukste aan het vak vind om te doen... is dat het moment dat je met... Uh, ik vind de inhoud heel belangrijk. Maar het gaat eigenlijk niet over de inhoud. Op het moment dat ze dus het stedelijk instappen... waar wij ze naartoe sturen vanwege de designcollectie... maar waar ze dus ook tegen andere dingen aanlopen. Zoals nu bijvoorbeeld zo'n installatie van Wolson. Ik weet niet of je die... De vekken met die pop die het ja, sleept ja, ja, ja, Daar zijn ze dus helemaal door van de kaart. En ja. ik denk dat die ervaring... dat je een keer ergens totaal door... Uh, ja, van de kaart bent. Ja. En dat je, je gaat afvragen waarom ben ik nou zo van de kaart. Ik denk dat dat, ja, dat voor is mij... Echt indrukwekkend. Hè? Ik was er ja. met een paar studenten naartoe. is ja. wat goed. Voor mij is dat... Tenminste... Ik denk dat dat is... Misschien zijn mijn collega's daar, mijn Sommige collega's iets anders in dat vak. En dat is ook prima. Maar ik denk dat dat mijn... Um, ja, dat is waar ik het misschien... Het, waar ik mezelf het meest in thuis voel. Om dan, dan het gesprek te voeren van... Ja, waarom ben je van de kaart en wat deed het met je ja. net. Um, ik ben euh, nieuwsgierig, maar ik ben geen lopende encyclopedie. Dat, nee. Dus, dus ik, moet, ik ben mezelf ook voortdurend bijscholen. En ik denk dat dat ook wel... Ja, dat we ja. moet ook. Die zijn er volgens mij niet echt veel meer, hè, die lopende encyclopedieën. Ik had vroeger van dat soort docenten. Ja. Maar ik zelf ben er geen. Ik heb geen paratekennis. Hmm. Helemaal niet? Nou ja... Toch wel. Even. Misschien in de loop der jaren wel wat, ja. maar niet zoveel. Nee. Ik denk ook wel dat we onszelf onderschatten misschien. Soms. Ja, het zou kunnen. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar nee, maar het is ook een ander onderwijs. Gewoon, ze moesten al die dingen in hun hoofd stampen. Mm -hmm. Dat hebben wij allemaal helemaal niet gedaan. Ja. Ik in elk geval niet. En nu al helemaal niet meer. Er zit geen stampen meer in uh, nee. onderwijs. Nee. Nee, nee maar goed, maar misschien ook nog wel. Want laatst had ik uh, gesprek met de studenten. Toen kwam 1984. Uh, dat boek kwam uh, naar voren. Lieten we een paar uh, verschillende uh, omslagen van boeken zien van ontwerpen van 1984. Oh, ja. Niemand kende dat boek. Ja. Niemand van onze studenten. Ja. Dat vond ik dan toch wel weer. Want uh, dat begint toch wel weer relevanter te worden. Ja ja Dat vond ik gek, dat vond ik een midden gemis van een middelbare school of zo. Mm. Dat betekent dat op geen enkele middelbare school in Noord-Holland wordt dat dus gegeven. Graag. Ja. Dat was van mij toch wel. Ja, ik weet niet of dat iets met. Uh... Misschien was het de tijd dat wij op school zaten hoor. Dat ja. er toen nog wat meer speelde. Ja, ik zat in de. Ja, wat was het? Ik zat in de jaren negentig op school. Nou ja, dit was gewoon, we kregen zo'n standaardlijst, 1984 was wel iets wat je wist. Maar... Ja, ja, ja, precies, die stonden bij mij ook wel op de ja. lijst. Ik heb het nooit gelezen, mm. overigens. Het is <laughs> prachtig, dus, ik heb het een ja. uh, pa paar jaar geleden herlezen en... Ja, terwijl, ja. Uh, Orwell was, ja, weet je, zo'n beetje... Gewoon een goede schrijver die een, een sappig verhaal kan, zo, uh, kan vertellen. Zo, ja. Ja. Oké, okay, dus die... Euh, maar euh, euh, uh, waarom het belangrijk was, zijn we nog steeds niet achter. Het vak wat je geeft. Eh, waarom het misschien... Maar, Komt... euh, nou ja. Het is ook een beetje moeilijk om dat van jezelf te zeggen. Maar ik denk wel dat het, dat het zeker... Dus dat... Ja, het zelf aspect wel... Waai-, of wel, dat is waardevol. Ja. Dan zou ik het niet doen. Eh... Nee. Uh, als je het heel praktisch of pragmatisch bekijkt zijn... dan komen er ideeën voorbij die ze, die ze wellicht helpen als, uh, als ontwerper. En ik denk zo, sowieso om je eigen werk te begrijpen. Zo dit, is Het toch sowieso goed om, om iets van het modernisme te begrijpen. Dat wat heel goed. Ja. Ja. Ja, dat je het kunt plaatsen ja. toch in de ja. schietenis. Ja. Wat zit ik hier nou eigenlijk te maken? Ja. Ja. Ja. Maar ja, als ik, het, als, ik het naar, als ik het naar mijn eigen... Ik vind het... Ja, het is ook een beetje wat je instelling is... Als je, als ik naar mezelf als muzikant kijk... Ja, dan, dan is dit de de pophistorie voor mij belangrijk. Zonder, zonder daar weet van te hebben... zou ik het met minder plezier doen. Dus Echt waar? Ja? Ja, ik vind het ook heel... Ja, ik bedoel dit, ja, dit, het, nou ja, het idee dat, je, dat je, je op de schouders van andere mensen staat... Ja. vind ik wel iets wat mij, wat mij inspireert... en wat ook misschien wel de reden is waarom ik het doe. Omdat oh. ik ook wil bijdragen aan... Groter muzikaal verhaal. Ja, ja, oh, wat goed. Dus misschien dat dat, weet je, maar dan spreek ik al vanuit mezelf. Van, ja, als je weet hoe je in de geschiedenis valt, maak je ook misschien wat minder eenzaam als mens. Oké, okay, maar, het is maar wel, dat is wel heel. Je hebt jezelf uh, plaats in de geschiedenis en je ziet van een onderdeel van een lange lopend ding. Ja. Toch? Je leert van anderen, dan pik je wat van en ja. dan maak je dan je eigen ding van. Ja, ja, ja. Ja, en je draagt bij en die. Uh... Ja. Ja. Maar dat muziek maken... Ik zat gisteren te kijken. Ik zag een clipje van je voorbij komen. Mm -hmm. nieuwe plaat komt eraan. Dus ja. ik, oh, leuk. Volgende maand... Nieuwe plaat. Nee. In november. In 2000... november. Ja. Uh, wow, Wauw, wat een proces is dat dan. Dat zie ik zelf dan helemaal niet in. We zijn, uh, we zijn nu zo'n beetje anderhalf jaar bezig, denk ik ook wel. Wow. Met, met preproducties. En, okay. uh, en opnames, ja. Zit je ja kan ja. elkaar legt uit want dat weet ik allemaal niet nou ja het is natuurlijk ergens een vertekend beeld omdat ik uh, met het werk wat ik doe ga ik niet uh, en met ook agenda's van andere mensen um, gaan we niet een maand uh, in de studio zitten ja, ja, ja. dan zou het natuurlijk. sneller gaan natuurlijk ja. dus af en toe een dagje of zo ja ja uh, dus dat maakt het ook wel uh, dat ja het is tijdrovend ja ja volgens mij gingen uh, als ik even een uitstapje Bijvoorbeeld een van, de, van mijn favoriete platen Rumors van Fleetwood Mac. Zo'n ja, zo Greatest Albums ideeën er ook. Die kropen een jaar in de studio. Voor, ja. voor acht liedjes. Dus dat, op zich is het ook wel gewoon een tijd erover. Dan wil ik mezelf Het kan doen. ook korter natuurlijk. Hè? Je ja. hebt ook van die platen van Motorhead. Die zijn ja. dan in een dag opgenomen. Ja, de laatste ja. Rolling Stones is ook uh, oh ja? binnen een paar dagen. Ja. Ja, maar die hebben we ook al veertig jaar geoefend, toch? Ja. Blamer. Ja. ja. ja. ja. <laughs> Um, ja, dus dat. En er zit ook wel iets aan van dat ik een beetje aanvankelijk hadden we, hadden we bedacht... om hem. De titel van de plaat is Mama Courage. Om hem met moederdag uit te brengen. Maar dat wordt toch een beetje krap. En, en je wil ook een beetje tijd hebben om promotiewerk te doen. Om een beetje reuring al vooraf te veroorzaken. Dus het heeft ook wel gewoon te maken met... Ja, we willen in september een single en dan november de plaat. En dat ik een beetje... Dat ik een beetje tijd nodig heb om uh, optredens te plannen. En, dan en voor zo. Sinterklaas uitbrengen. Ja. En dat iedereen dus, dus ook... een cadeau geeft. Ah, dat okay. is, dat ja. zou mooi zijn, ja. Als de mensen wow, wat, dat doen. Een, wat een lange termijn planning. Fantastisch, ja. toch? Ja, want ik, nooit ben stilgestaan. Nee? ik ben zelf iemand Ik verzin iets, dan maak ik het twee weken later eens af. Oh, heerlijk. Ja. Ja, daar zou, ja, ik ben dus... En als het twee weken later niet af is, dan maak ik het ook nooit meer af. Ja? Ja. Nee, ik ben wel toch sterk van, van een beetje een, een dingen bedenken, herdenken. En het, dus het moet de, dus echt degelijk zijn. Ja, maar daar moet ik ook een beetje voor... Uh, dat ben, ben wel blij met. Daardoor dat ik, ik ben wel heel blij dat ik bij CMD terecht gekomen ben, want dat, je leert toch een beetje ook van een beetje uh, van ontwerpers of beeldende mensen leer je... Of nou ja, sowieso dat hele idee van veel, veel again, veel better, dat je er ook gewoon dingen moet doen. Ja, dat is toch iets wat ik van de van de ontwerpers en de kunstenaars uh, geleerd ah, hebben. Met, met een... Ja, want dat is, dat is natuurlijk... Nou ja, wat... van een bepaald slag binnen, binnen, Bijvoorbeeld binnen de, de CMD-wereld. Wanneer is een liedje af? Dat vind ik een interessante vraag. Wanneer is het af? Wanneer... Nou, nu is het klaar. Als song of als, of als gearrangeerd ding? Dat zijn dus twee verschillende dingen. Dat is, echt, dat is toch echt een gevoelskwestie. Nou ja... Ik heb zondag zat ik, hadden we, ik heb zondag met mijn, met, mijn, met mijn vriend, compagnon, medemuzikant. Timo Gijzen. Timo is echt ontzettend getalenteerd, speelt van alles. En, en hij had een vriendin van hem uitgenodigd. En allebei zijn ze goed onderlegd in de muziek. En go, fijne goede muzikanten. Dus. En we, gingen, we hadden ons zelf als doel gesteld. Ik wilde ik wilde een een liedje van zo'n twee minuten, een instrumental... dus zonder, zonder zang, zonder gesproken ja, ja. tekst. Ja, nou, laten we ook ter plekke iets bedenken, ter plekke iets gaan opnemen. En ik, heb, ik, ik refereer met deze platen heel erg aan de blues... en de gospel en de, en de, en de rock roll. Dus eigenlijk zeg maar, best wel simpele muziekstijlen. Zo van, nou ja, simpel is niet het goede woord, maar gewoon rudiment, rudimentair werk... Mm -hmm. we gewoon vanuit het gevoel en ja, dus... Stijlen ze van Rion te jaren 50. Dus ik had het zeggen ja, ik wil een walsje hebben. Een beetje het gevoel van um, na een dag werken met een glas wijn en iets smooth of uh, iets. iets nee, niet zoet maar wel kalmte wals. Dus toen hadden we op een gegeven moment iets. En toen zei Timo van, ja, dit speel ik wel mooi, maar ja, het is toch niet. Het heeft voor mij nog niet... Net dat, net dat beetje... Zit nog, uh, het is nog te, te, te voor de hand liggend. Oké. Okay. Dus maar ik was eigenlijk wel al blij met wat we hadden. Maar zij gingen toen nog met een twee op zoek naar... Naar een andere invalshoek. En ze zijn net zo lang doorgegaan tot, we, tot, er een, tot er nog een akkoord was dat het net brak. En die heeft, het ook, die heeft ook de track gemaakt, voor mijn idee. Toen zijn we het, toen zijn we het gaan opnemen... Ja, toen, we hebben een soort van demo gemaakt en kwamen er wel achter dat hij werkte. Oké, okay, dus, dus het is ook echt iets van... door er met meerdere mensen naar te kijken wordt ja, het dan ook beter? In dit geval wel, Want ja. Je, anders was het al afgeweest, wat jou betreft, al eerder. Ja, misschien een jaar, gele, misschien een jaar geleden dat ik ook eerder geneigd was geweest... om te gaan zoeken naar, moet nog iets... Maar ik dacht nu, ja, volgens mij benadert het de sfeer die we nodig hebben. Oké. Okay. Maar zij hadden wel gelijk. Ik was wel blij dat ze, gingen, dat, ze, dat ze het gingen doorfrikken. Yeah. Maar, ja, ja. Maar wat ik meestal doe, is dat ik, omdat ik zo'n perfectionist ben en dat allemaal, weet je, ik probeer toch met een simpel akkoordenschema te beginnen, dat ik in ieder geval iets heb. En dan denk ik, ja, dit is het nog niet. En dan ga ik dat herwerken totdat ik gevoelsmatig denk: van ja, dit is het wel. Okay. En ja, soms ook met door het dan nog aan een ander voor te leggen... kan er ook nog wel iets gebeuren. En die ruimte geef ik ook wel. En nog een maandje laten liggen en dan weer naar luisteren. Dat zou kunnen, Dat kunnen. Ja. ook. Ja. En, maar ja, want er zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Je, neemt een, je maakt een liedje voor op een plaat. Ja. Maar daarna blijft het natuurlijk doorbestaan. Ja. En dan blijf je het spelen en je treedt dus mm -hmm. op. Maar dan veranderen, die, dan veranderen ze het toch nog, denk ik, toch? Ja, dat zit meer in... Uh, omdat je het... Uh... Uh, wel iets geks wat er gebeurt. Ja, je gaat toch... Um, ja, je gaat sommige ruimtes misschien meer benutten. Ik, ik probeer wel ervoor te waken dat ik, uh, dat ik niet nog uh, echt... Dat deed ik vroeger. Vroeger had ik de neiging nog wel eens. Maar om echt hele forse ingrepen te doen. Zoals een tekst helemaal om te gooien en zo. Weet je, dat soort dingen. Ja, ja nee, maar dan wordt het een andere soort. Dan, dan, precies... Dan denk ik van ja, dan moet ik een nieuw nummer schrijven. Dat was ook een beetje hoe ik er op dat moment tegenaan keek. En dat moet ik ook in eer houden. Ja, ja. Dus daar moet ik voor waken. Een beetje zoals he, Willem Frederik Hermans die zijn romans helemaal uh, herwerkte. In, oh, ja? Ja. In, ja, ja, die bleef, door, die bleef doorgaan. En, uh, en, uh, en Jacques Tati, die filmmaker, die volgens mij ook. Ja, die heeft een paar films gemaakt in zijn leven. Ja. En die bleef daar aan schaven. Yeah, yeah. Nou ja, goed, dat, ja ik, ik snap dat ook wel. Ja, ik doe eigenlijk het eigenlijk ja. met mijn eigen website ook. Die blijf ik ja. aanpassen en weer, weer fine-tunen en weer een dingetje doen. En maar is dat niet iets... Dan is het niet een, een website, dat is wel interessant. Dat, dat zit toch ook in de aard van dat jouw werk. Een dat, dat, website is ook... Van, dat, bedoel, het web is ook nooit... Dat, zit ook iets ja, maar om... dat kan met muziek toch eigenlijk ook. Dat is toch ook nooit af Kijk, wat, wat, wat je met muziek hebt, volgens mij, zijn opnames, maar dat is redelijk nieuw. Je had nooit opnames. Ja. Je had gewoon liedjes en uh, je had muzikanten en die zongen die liedjes. Maar je had wel een compositie, als, als een klassiek, ik bedoel, Beethoven legde Beethoven, een, een compositie. Nee, ja, ja. toch. Elke interpretatie was altijd ja. weer anders. Het ritme was altijd an anders. Uh, toch? De ja. klank van de instrumenten was anders, klank van de ruimte was anders. Ja. Maar goed, inderdaad, dat was wel maar vastgelegd. Ja. Ja, ja. Ja. Maar laten we zeggen, de, de muziek die jij maakt, dat is meer. De, je noemt jezelf op Twitter de troubadour. Ja, de troubadours een... ja. Die speelden niet allemaal dezelfde muziek. Wel gelijk, het leek op elkaar, En mensen konden waarschijnlijk meezingen. Ja, ja het waarschijnlijk... Zijn, van de oorsprong zijn het dus uh, verhaal, rond, rondtrekkende verhalenvertellers. die dus uh, een soort nieuwsdienst ook uh, functie vervulden. Die van, ja. van stad naar stad trokken en volgens ja. uh, zeg mij maar, aan de hoven. Mijn vader deden. Precies, ja. ja. Maar ook muziek maakte, toch? Ja. Ja. ja. En waarschijnlijk konden bepaalde van die liederen... kon iedereen wel meezingen, neem ik aan. Dat ja, wel dat wel vraag ik we me, me af. <coughs> dat zou kunnen, maar dat... ik weet niet of dat niet iets heel anders is. Dat streef ik niet zo... Als dat gebeurt, vind ik het fijn, maar dat is niet iets wat ik nastreef. Of zo. Ja, ik weet, Want in de middeleeuwen was de muzieknotatie was anders. Hè? Die was minder precies. Het ja. was meer een indicatie... Van wat er ongeveer moest gebeuren met die muziek. Mm -hmm. Volgens mij, ja. Oh, dat is wel interessant. Ja, dus er we is ik... meer voor interpretatie open. Ja, ja want je gaat, als je dus inderdaad als Beethoven een best opschrijft, dan ga je daar geen zeven van maken. Nee, precies. dat, dat, dat is, staat is, wel. McLuhan ja. Ja. Ja. zou het over. Dat, dat zou denk ik. Marshall McLuhan zou dan zeggen: van ja, dat heeft echt, dus echt te maken met de drukpers met dat in het Gutenberg-tijdperk... dat je dus ook dingen meer vastlegt. En... Dat is echt vast en zo is het. Ja, dus en dat, dat is natuurlijk het verschil met digitaal. Nee, dat is niet vast. Je kan er nog wat anders van maken. En ja. dat is natuurlijk ook heel interessant met muziek, met hip-hop. Ja. Die pakt stukjes muziek ja, ja, ja, ja, en maakt ja. er wat nieuws van. Ja. Veel levender. Ja, en hip-hop is natuurlijk ook een, uh, meer een orale traditie ergens. Is... Ja. Die teksten werken ook omdat ze... Die zouden op papier goed kunnen werken, maar het gaat erom dat, dat ze uitgesproken worden. Yeah, yeah. Of gescandeerd of gerapt. Yeah, yeah. Ik zou het graag willen kunnen, man. Ja? Yeah? Ja, lijkt me te gek, maar... Ik deed het als... Mijn eerste bandje, toen was het de jaren negentig. is een beetje opa vertelt dit, maar... Uh... <laughs> In de jaren negentig dus, had je dus die crossover van, van rap en metal en zo. Dus ik zat er in een beetje waarin ja, we dat... ook. hebt Ja, ja ja, ja, dance, ja, ja, dan hebben we dat toch een beetje. Maar ja, ik ben natuurlijk helemaal niet streetwise verder. Maar ik vind dat wel te gek. Echt... Uh... Ja, ja. We hebben een paar hele goede bands. Ja. Shit, ja. Ja, ja de Umber dance squad was, als je dat nu terugziet, dat was echt eigenlijk... Ja. Dat is nog steeds goed. Ja, heel goed. ja. ja. ja. Ja, we moeten ook... We moeten, je Rage Against the Machine? Ja. Dat je ook, natuurlijk. ja, maar vooral de Urban Dance Club moeten, de, moeten ook onze studenten uh, toch wel <laughs> naar luisteren, vind ik. Als we dan toch een beetje aan kanonvorming doen. 1994 <laughs> en Urban Dance Club. 84, ja. <laughs> <laughs> ja, toch maar wel. Oké, okay, dus je, je, je was wat ruiger en uh, toen ben je wat rustiger de muziek gaan maken, of ja. niet? Ja. ja. Nee, ja. nee ik, was nooit, ik was nooit echt ruig hoor, maar... Oké. Okay. Nou ja, nou, dat zeg ik nu wel zo. Ik hou daar wel van. Ik hou, wel van. ik hou meer van de Stones dan van de Beatles, nee, bijvoorbeeld. Heel goed. Ja, ik ook. Ja, hè? ja. zie je. <laughs> de Beatles nooit begrepen. Nee, zie is soort van... Ja. Nee. Hey, maar... Uh, wat, je, je, uh, als ik kijk naar... Ik, ik zat je site natuurlijk te bekijken... en ik luisterde wat naar je muziek... en naar de sfeer die je neerzet... en de naam die je geeft... aan je Twitter-account. En dat is allemaal toch een beetje van vroeger. En dan schrijf je, als je niet muziek aan het maken bent... of les aan het geven bent, dan ben je de Lindy Hop ja. aan het doen. Dat is een hele oude dansstijl. Ja, de jaren 20, 30. Hè. Ja, precies. Ja. Uit Harlem ja. um, Was vroeger alles dan beter? Ja, ik was er, van, ik, ik was er vanochtend nog aan het aan denken. Ja, um, ik denk dat wel mensen... Als, als mensen over mij zeggen dat het allemaal nostalgisch is... dan denk ik, hè? Hoezo dan? Maar het is meer, ik heb voor, voor mezelf het gevoel dat ik dat nou. Ja, ik weet niet. Alsof ik... Ik zie dat niet zoals een... Uh, hoe moet ik dat zeggen? Voor een deel leef je natuurlijk sowieso altijd in. Ook, je leeft ook in het verleden. Yeah. Dat neem je ook mee. Dus het gaat mij meer daarom dan... Dat ik terug verlang naar vroeger. Ik zie juist wel dat wij dingen... Dat, we, dat alles alleen maar beter wordt, natuurlijk. Ja, dus vroeger was het niet allemaal beter. Nee, maar ik, ik vraag dat altijd. Ik vind het dat wel een interessante vraag. Ja, ik ook. Ja, nee, maar het is ook iets wat ik me afvraag. En ook waarvan ik denk, ja, misschien moet ik daar een keer iets mee. Dat ik toch mezelf... Kan zijn dat het toch een beetje een comfortzone is. Daar had ik het vanochtend nog met Harry over, over het woord comfortzone. Oké. Okay. Ja. ja. Uh... Maar goed, het is natuurlijk ook iets, want je bent natuurlijk uit Limburg verhuisd hierheen. Ja. Eerst naar Utrecht, toen naar... Uh... ja. Amsterdam. Ja, heel bewust volgens mij. Nou ja, ik, ik wil, Ja, Utrecht was wel een bewuste keuze. Want ik ging eerst. Ik had me ingeschreven in Nijmegen. om daar te gaan studeren. En toen kwam ik erachter dat er toch wel veel Limburgers zaten. En dacht ik, ja, ik moet toch ook eens een keer wat anders Ja dus, Oké, okay, ja, ja. ja. Okay, je wilde wel echt weg. Ja. ja. Ik zou nu wel graag. Ik zou. Alhoewel. Ik Utrecht eigenlijk wel een echt een hele leuke stad vindt. Maar Nijmegen is wel iets ja dat zou wel ik een leuke stad vinden dat is om ook te wonen. een worden. leuke stad, ja, zeker. ja, ja. oké, okay, maar dat nostalgie is dus niet iets waar je, waar je echt van dat, dat niet iets noodzakelijks. Vindt. nee, het is wel. ik denk wel dat de daar ja, heb ik het vanochtend nog over gehad. ik denk wel dat de moderniteit dat je dat het in, dat het zijn tegenwicht ook nodig heeft. dat er tegenover fast ook slow moet kunnen staan mm, en dat ja, we die ja, ja. beide krachten wel. Ja, of het, het goede van allebei zoeken. Ja. Hey, als ik in de, ja. in, hier ben, dan ben ik blij met uh, dat ik uh, een internetconnectie heb. Ik ben ik blij mee. Ja. En dat ik uh, een auto heb en een fiets en weet ik veel wat mm. allemaal. En dat ik niet op mijn klompen urenlang hoef te wandelen ja. door de blubber. Ja. Heel blij om. Ja. Maar als ik dan een weekje in de Ardennen ben, in de mm. blubber, ja. dan vind ik het ook niet erg. Nee, je of gaat ook het, het ja. een waarderen door het ander en vice versa. Ja, dat, ja. Uh... Het is denk ik ook niet het een of het ander, toch? Van mij niet. Nee, want ik, ja, ik rijd in een auto... Uh, je rijdt in een auto naar een afgelegen plek of zo. Dat ja, is. Ja, ja, ja. Ik, was, ik was een keer een tijdje geleden op zo'n... een beetje spiritueel getinte avond. Dansavond. En ik voelde me ook niet... Per se thuis of zo, maar er was iemand die. Er die, die die werd aangekondigd van ja, zij zit altijd op Bali en zij is nu even hier en uh, ze ging een of ander ritueel doen. En ze begon me te zeggen van ja, want uh, dingen die de, de, de Westers. Uh, die dus de industrialisatie kapot hebben gemaakt en dat we door de industrialisatie onszelf verloren zijn. En toen ben ik weggelopen, en ik dacht ja, ja daar heb ik nu even geen zin in? Want ik denk ja, verdomme. Maar dan dat is het zo inconsequent als wat, want je, je zit op Bali en je komt met ja, het vliegtuig in vliegtuig. Ertoe, het is, de toer. Dus heel die. Het feit dat, jij, ja. dat je die, die, die, die, die cosmopolitische. Ja, maar het is ook dat ze het tegenover elkaar zetten. Het ja. is helemaal niet tegenover elkaar. Ja, nee, ik, en ik geloof ook niet dat we. Ik geloof ook niet per se dat we door, door industrialisatie of door moderniteit onszelf verliezen. Dat, uh, dat is trouwens iets wat. Om... Mondriaan was een vervent uh, Charleston-danser. Okay. Dus hij, ging, nou ja, hij had ook echt het beeld van dat hij, dat hij in die moderniteit... ook zijn menswording toch kon vervormen. Oké. Okay. Voor een deel, want hij was ook wel zo aardtechnisch als, als wat. Dus het en ook heel stuk... spiritueel, toch? Ja, ja, ja. ja. en zijn enige stuk techniek dat hij zichzelf toestond... was een grammofoonspeler uh, speler die hij met veel moeite op een gegeven moment kon kopen. Oké. Okay. Ja, ja. Dus, okay. ja, wat dat betreft ben ik niet, ben ik niet okay, Nee, in. Nee, nee, nee. Oké, okay, nee, maar je, je loopt dus ook echt weg dan, ja. Nee. Ja, dit, in dit, in het, dit het geval had ja. ook met andere dingen te maken. Misschien dat ik daar, een, was dat, ja, het was ook een avond dat ik daar niet zo'n zin had. Oh, nee, maar ik herken dat wel, ik kan er ook niet tegen. Ja. Ik ben ook wel eens bij een opening van een expositie geweest. En ik vond het een fantastisch project, die man die had een jaar lang een camera op het dak van een hotel in Scheveningen gezet. Mm -hmm. En elk uur maakte die camera dezelfde foto oh, yeah. van de horizon. Yeah. Elk uur, een jaar lang. Ik hou van dat soort dingen, want mm -hmm. el elke foto is anders. Maar het is ook, dat is het wat mij betreft. Yeah. Elke foto is anders en dat kan yeah. je laten zien. En that's it. Dus ik dacht, nou, ik ga naar een super droge opening. Die man laat het zien. Mm. En we gaan een biertje drinken. Ik neem het boek mee en ik ga naar huis. Mm. Maar die man begon een of een heel spiritueel verhaal te houden. Ja. En toen, dat was echt zo'n ding van... als je erin verdiept, dan wordt het minder goed. Wat mij betreft. Toen Come vond ik het on. meteen niet meer leuk. Ja. Het is een prachtig boek, maar... ik krijg wel altijd een beetje vieze bijsmaak als ik er naar kijk. Hey, je het hoeft, je hoeft dus ergste naar... was, hij ging nog... had hij zijn... <laughs> meditatielerares... die ging toen... en nu gaan we met z'n allen... mediteren. Ah, ja? What the fuck? Ja. <laughs> Stond ik daar... in het museum in Den Haag. <laughs> en iedereen deed mee. Dat vond ik nog het, het ja. ergste. Ja? Iedereen ging gewoon meedoen. En nou een stuk of vijf mensen... die net zoals ik zo om ons heen stonden te kijken... wat de fuck gebeurt hier? Mm. Ja. Ja. ja, nou Okay. Dan laten we onze studenten ook... Uh, doen we twee minuten meditaties. Okay. Maar ik zeg er wel bij... Als je niks vindt, dan is dat ook goed. Yeah, dus, uh, yeah. doe, doe dan gewoon niet mee, maar... Uh, val andere mensen niet uh, lastig. Yeah, dus. yeah. Ik vind ook niet... Uh, het is gewoon ook... Uh, het is... Ja, een techniek waarmee je, je gedachten beter... Een techniek die je zou kunnen inzetten... Om je, om je gedachten wat meer te beheersen. Maar jij ja, hebt dat ook tijdens autorijden... Schrijf je op je blog, toch? Dat is echt zo'n moment waarop je muziek... Ja, ja. Je, ja maar ja, dat, heb je, dat, dat ken je misschien toch, dat je, als je auto rijdt, dat is gewoon wel een Fantastisch. Fijne, fijne manier om... Ja, uh, ik, ja. om na te denken. Ja. Je hebt even de tijd, zeker op snelwegen, ja. zeker als je een lange rit maakt. S'nachts rijden is ook zo. Je ja. bent wel een beetje aan het opletten, maar niet te veel. Ja. Alle tijd om na te ja. denken. Ja. ja, het is heel prettig. Ja, absoluut. Ja ja Ik zat nog even te denken. Ik, wel, ik, ik denk dat ik wel... Uh, als het zo gaat over... Kijk... Ja, de, de, de, de moderniteit is natuurlijk ergens... Onverbiddelijk in, in het... Ja, ja, je ziet dat dan hoe telefoons zich ontwikkelen. Het oude is op een gegeven moment. kan al binnen een paar jaar... Pff, weg ermee. weet je. Dat, dat is iets wat me wel tegenstaat. Dat je dus dingen die van waarde zijn dat je die uh, dat die te snel aan de kant geschoven worden ofzo. Ik denk dat bijvoorbeeld het bijvoorbeeld ja, dat het is, het is nu wat minder sterk lijkt het, maar toen vooral toen net zo die, die doorbraak van de ook van de van het web 2.0 denk ik ofzo nee. dat het er van ineens van dat ook ja toen ik net bij CMD werkte in Brussel, dat ook wel mensen zo van ja dat het, het lezen en dat dat iets achterhaald zou zijn. Dat, dat vind ik, oh ja, ja, dat vind ja, ja. ik wel, dat vind ik link. En ook okay. van die van die onderwijsdenkers die dan dat zeggen van nou ja eigenlijk leer je niks van een boek. En... Maar dat is de, de death of zeggen ze altijd. Je elke zoveel tijd heb je een artikel. Uh, ja. The web is dead. Ja. Dat roepen ze op. tien. Of uh, toen het web kwam, de boek is dead. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, en, uh, en altijd is, gaat er iets dood, maar dat is nooit zo. Nee. Al die artikelen kan je altijd zeggen van. Mm -hmm. Nee, is dat mm -hmm. eigenlijk? Het web is er gewoon, en mm het -hmm. blijft. En er komt iets bij. Ja. Er komt wellicht iets bij. Mm -hmm. En nog maar afwachten of dat het wel overleeft. Want ja. heel veel van die dingen, heel veel van die killers, dat blijken helemaal geen killers. Ze ja. zijn en die zijn na twee jaar weer weg. Dus als ik als ik, ja, als ik zie hoe weinig. Uh, hoe weinig studenten voor hun plezier lezen... dan vind ik dat wel iets wat mij zorgen baat. Om niet, niet omdat dat nou per se... de enige manier is om iets tot je te nemen. Maar ik denk... Het, bedoel, als ik kijk naar, naar het plezier dat het mijzelf gegeven heeft... en gewoon de, de, de, de fijne handeling op zich... dan is dat toch iets wat ik, uh, wat ik jammer vind. Ja, ja, uh, uh, uh. ja. Aan de andere kant... Ja, dat weet ik... ik, ik, ik heb daar wat, toch wat moeite mee... Ik weet het namelijk niet. Want er werd namelijk vroeger ook gezegd... toen boeken net ontstonden... Ja, ja. hoe slecht dat voor je zou zijn. Ja. Al die mensen zitten alleen maar boeken te ja. lezen. Ze praten niet meer ja. met elkaar. Ja. Er worden geen verhalen meer verteld. Ja, ja. ja. ja. ja dat is het ook. Ja, en dat en, is... en weet je, nu hebben ze games. Zitten, ja. Kids zitten games te spelen. En dat heeft ja, kan ook ze ook. waard. Ja. Een roman kan ook een vlucht zijn. Ja. Dat ja. is... Uh, ja. Dus ja. ja. Ik, ik weet het niet... Ik ben, er, ik, ik ben het met je eens, maar ik ben er ook wat voorzichtig in. Want, uh, ja, ik, ik, ik ja. merk het aan mezelf op het moment dat ik het uitspreek. Ja ja. ja, ja. Maar ik ben zelf ook. Ik merk ook. Ik heb moeite met lezen laatst, dus ik ben weer meer gaan lezen. Ja. Mm -hmm. Het is ook inderdaad tof. Ja. dus Dat zijn ook van die dingen. Dat moet NN. Ja. Games zijn ook tof. Ja, zeker. Ja. En het, eh, het internet is ook tof. Ja. ja. Social media is ook tof, maar dat moet. Ja. ja vind ik wel. Ja. Hey, bestaat er ook slechte muziek? Frans Bauer vind ik, kwam ik achter op de schaatsbaan dat ik dat heel slecht vind, ja. Ja, dus ja. Ik weet niet of, die, of, het ook een, of hij daarmee ook een slecht mens is. Dat geloof ik niet. Misschien is hij wel, is, een beter mens dan Mick Jagger, maar... Ja, maar, ja, ja, ja. Ik, als je me, Waarschijnlijk. Ja, het, het zit er dik in. Ja. Nee, ik dacht... Ik was echt zo, we waren zo rondjes aan het draaien en er kwam van alles voorbij. En op begin met Frans Bauer. Ik denk, Frans Bauer oh, wat is dit slecht? Wat is dit erg? Maar je wel een mooi blog daarover. Dat las ik over je uh, elitaire docent Oh ja. Aan de, ja. op het gymnasium. Ja, ja die, dat klopt, ja. zeiden dat dat niet mocht of zo. Nee, dat nou, nou die, ah, nee. hield al, die hield altijd van die toespraakjes zo. De tijd dat ik, ernieuw, dat ik weer ga bloggen trouwens, dat stel ik ook uit. Uit perfectionisme. <laughs> Maar dit was, dit was je bij een de... podcast is veel makkelijker. Ja. <laughs> nee, dit was bij de dood van Bowie. Maar... Oh ja, ja. Nou ja, dat herinner ik me gewoon nog heel goed. Dat dan, uh... En ik vond dat eigenlijk ergens wel grappig. Dus het prikkelde me ergens wel. Maar op een gegeven moment ging dus Freddie Mercury dood. En dan ging hij daar... Ja, die noemde die Freddie Mercury. En, en dat vond ik zo flauw. En, dacht, ja. en nou, omdat hij niet... Uh... Ik bedoel, voor mij is de popmuziek... een manier geweest om tot... Ik bedoel... Ja, er zitten dus mensen, bewegen zich mensen in de popmuziek zoals Bowie of Prince, of, ja, die, die eigenlijk die aan iets, die gewoon toegankelijke goede popsongs maken, maar die en alles wat ze doen naar nou, iets rijken wat, ja, wat, wat buiten je begripsveld, waar wat, wat je echt moeite voor moet doen en wat, wat je optilt. Ja, ja, maar zo en, toegankelijk was Bowie toch helemaal niet? In de jaren zeventig. Nee. Toch echt wel experimentele Ja, dingen? dat klopt. Ja. Maar later natuurlijk. Uh, ja, ja, ook ja, in de jaren tachtig ging iedereen ja. popmuziek. Ja. Ja. Nee, dat echt. klopt wel. Dat, dat is ook eigenlijk wel opmerkelijk aan hem, hè? dat hij toch zo'n grote popster is kunnen ja, worden. Precies. Ja, precies. Ik, ik vond het altijd vreselijke muziek om naar te luisteren. Ja. Zit hij dan, was er misschien meer mogelijk dan vroeger? Niet per se, hè? Nou ja, er moest natuurlijk heel veel geëxperimenteerd worden, want we wisten het allemaal nog niet, mm. toch? Ja, het lijkt soms ook wel alsof er in de film in Hollywood in hier, dat er een periode is geweest dat er in de jaren 70 dat toch van alles mogelijk was. Ja, misschien was het ook wel zo. Ja. Ja. Was er meer behoefte aan wat experiment? Maar er was behoefte aan het experiment. Ja. De wereld was toen nogal radicaal aan het veranderen. Ja. Ja. Ja. De mensen die vonden anders dan klassieke muziek bestaat er niks goeds. Mm -hmm. Toen kwam ineens een volgende generatie die erachter. Ja. Kwam van, nou, dat bestaat echt wel wat goeds. Ja, ja, ja. dit was wat die, wat die, wat die leraar uh, ja. voorhield, ons voorhield. Van ja, als je dan in een kroeg staat... en uh, ja, als je die mensen die dan van André houden of zo... Ik weet niet, misschien noemde die toen een ander voorbeeld... maar dan ja, moet je maar als Mozart opzetten, dan, uh, dan verdwijnen ze wel. Ja. <laughs> ik vond het zo mooi dat er ook stond van... ja, maar Mozart was ook gewoon een populaire... Uh, muzikers in, in zijn tijd. Ja, dat je is... ook niet als elitair uh, nee. gezien. Ja. Planten muziek. Maar je vraagt wel van, ja, ik kan niet, ja. Nou, eigenlijk dus. Ja, kunnen, kan dingen. Ja, nee, ja, maar vindt, wat maakt dan nou toe... muziek goed? Want je zou te horen, hou je van heel veel soorten muziek? Ja. ja. Ja, het zit wel binnen. Het is wel redelijk Amerikaans, denk ik, waar ik van hou. daar okay. zit wel mijn hoofd... Uh, dat is wel hetgene wat mij echt diepste raakt. Zeg maar. ja. Dus alles van soul tot. ja, soul, gospel, blues. Ja, ja. beetje hip-hop. Okay. Dat heb ik me voorgenomen Komt het jaar wat, wat meer in, uh, in hip-hop te duiken. Oké. Okay. Ja, ja ik, ik, wat, ik heb de laatste jaren alleen maar naar takkerherrie geluisterd. Oh, lekker. Alleen maar harde rock en roll en hard ja. rock en punk. Ja. Ik heb besloten om dat, ook wat andere muziek. <laughs> te gaan luisteren. Ja. Wat toegankelijke muziek. Ja. Ja. En dat bedoel je? Uh... Nou, Eigenlijk waarom ik dat doe, ik zat laatst uh, met mijn klas en die moesten aan het werk en toen dacht ik, ik zet even een lekker playlist op. Mm -hmm. dacht ik, ja, ik, kan echt niet mijn tak gaan <laughs> draaien, want dan loopt de helft van de klas weg. Yeah. Ik vind dat gewoon niet tof, maar wat dan wel? Mm -hmm. en toen merkte ik ineens van, hey, ik heb te lang niet meer naar iets normaals geluisterd, ja, iets normaals geluisterd inderdaad. Dus daar ben ik nu heel hard naar op ja. zoek naar normale muziek. Ja, ja God, is dus wat maar, ja, die kunt misschien alleen maar zeggen wat. Ja, dat is de vraag, hè. En de algemene, uh, algemeen gelden. Uh... Ik, bedoel, ik vind, ja, ik vind Fransje Bouwer niet te doen, maar. Ja, maar ik, bijvoorbeeld in vormgeving, er zijn wel een aantal dingen waarvan je kunt zeggen... nou, dit is goed, dit is niet goed. Er zijn ja. wel een aantal criteria waar je op kunt letten. Ja. Bijvoorbeeld iets simpels als contrast, mm -hmm. eh, bepaald kleurgebruik, eh, leesbaarheid, mm -hmm. gebruik van lettertypes. Daar kan je gewoon naar zeggen, dit is goed, ja. simpel gezegd. Er zijn ja. natuurlijk uitzonderingen. Ja. Soms kan je ook... Eh, juist die regels expres heel erg overtreden ja. en dan kan het ook goed worden, ja. maar is dat met muziek ook zo? Want dat is eigenlijk ook zijn dat van toch wiskundige? Ja, ja, je kunt, bepaalde, je kunt toch ook dingen doen. Als ik met mensen werk die wat, wat theoretisch wat onderlegder zijn, als ik kunnen die soms wel tegen me zeggen: ja, dit, deze akkoordenprogressie dat kan gewoon echt niet. Weet je, dat dat kan natuurlijk. Ja. Ja, yeah. dus dan is het meer iets van als je... Het is zo flauw om te zeggen, dit is ook gewoon een smaakkwestie... en we hebben allemaal een eigen smaak, hè? Dat... Nee, dan is het een educatiekwestie. Ja. Hoe meer je opgeleid bent, hoe slechter dingen kunnen worden. En daarvoor kan alles goed zijn. Is dat het dan misschien? Ja, um... ik denk dat dat het is. Ja, Toch, want lijkt... jij speelt een bepaald akkoordenschema. Jij vindt het supermooi. Ja. Maar iemand die het beter snapt, mm -hmm. die kan er niet naar luisteren, want het is gewoon stuk. Is ja, gewoon en het omgekeerde gebeurt dus ook. Hè? Dat ze zeggen van ja, maar dit is, hier was ik nooit opgekomen, maar jij, jij ja, doet het omdat ja, ja. je het niet weet, omdat je eigenlijk niet zo goed weet wat je doet. Ja, ja. Het ja. is ja. Dus allebei waardevol. Ja. Ja. Maar ik merk het mezelf wel dat ik de, door zelf op te nemen, dat ik wel ja, toch echt anders naar muziek ben gaan luisteren en sommige dingen ook. Uh, ...extreem kan waarderen... ...omdat ik gewoon hoor... En hoe, ...met hoeveel... Ja, ...wat er voor nodig was geweest om het, uh, om het te maken. En dat kan ik ook wel met live muziek hebben. Dat ik, dat ik gewoon... ...denk ja... ...of ja, als ik niet prins hoor... of zo ...uit de jaren tachtig, dan denk je ja, hoe, ...hoe in godsnaam... ...hoe deed hij dit? Ja, hoe kun je ja. dit spelen? Dat je de band zo laat klinken, dat is waanzinnig. Ja. Dus, maar dat heeft toch wel met proces dan te maken. Dat je dus, ik, ik kan dingen dus echt goed vinden. Omdat ik denk, ja, ik weet... Het maakt het dus voor mij interessanter op het moment... dat ik weet waar ze vandaan komen en wat erin is gegaan. Oké, okay, maar dat betekent ook dat je muziek die je... Uh, eigenlijk als je naar luistert, dat je niet raakt. Dat je die toch goed kan vinden als je hoort hoeveel werk erin zit. Mm, nou, nee. Ik denk, ja, dat werkt de kant op misschien. Dat ik... Mm, ja, dat geraakt. Nou ja, ik denk dat je dus hoe meer je weet dan, hoe, ja, dat je ook op een andere manier geraakt wordt. Oké. Okay. Snap je wat ik bedoel? Dat je. Hmm. Dat het ook op elkaar gaat inwerken. Ja. Nou ja, maar goed, dat is natuurlijk ook zo. Hey, bestaat er ook een goede huis? Weet ik niet. Zit ik, ja, vast wel. Zit ik, gewoon, wat, zit ik zit je gewoon, je helemaal, gewoon niet nee, nee, helemaal niet? Nee, nee. Ik weet, zit helemaal okay, niet. Ik zit helemaal niet. Daar heb je niet. dus ook helemaal geen mening over. Nee, totaal niet. Oké. Okay. Nee. Zou ik over... Ja, ongetwijfeld. Ja. Dance. En uh, de studenten vinden dat uh, vaak te gek, hè? Ja, ja, ja. Dat vind ik altijd wel grappig. Het werkt eigenlijk. ook heel goed. Een danceplaylist ja? oh, ja, zou er werken. ja dat zou ik eens onthouden, ja. Niet altijd. Ja. Er zijn ook mensen die dan weglopen. Ja. Ja. hey wat ik ook altijd heel uh, benieuwd naar ben... is mislukkingen. Dingen die niet gelukt zijn. Bij mij? Ja, bij iedereen. Of, <laughs> zijn er dingen of, waarvan je denkt van, damn, dat had ik anders moet doen. Dat had ik anders moet maken. Of liedjes misschien, of een, ik weet niet. Um, ja, misschien wel interessant om het te hebben over zowel onderwijs als muziek. Ik denk ja, dat mijn... mijn ik, had, ik heb mijn eerste plaat bracht ik in 2004 uit, Eigen Beheer... Um, en dat ging buiten verwachting leuk toen. Mm -hmm. En ik merkte toen dat dat, me ook een beetje, dat dat ook een beetje op me drukte. Dat dat zo allemaal zo vanzelf ging. Ik dacht ja, zo makkelijk kan het toch niet zijn. Dus toen ging ik heel moeilijk doen over de volgende. En achteraf vind ik dat nog steeds heel gave dingen erop die ik ontzettend gaaf vind, nog steeds. Maar ik kan er ook eraan horen dat ik het dat moeilijk deed. Dat dat, uh, en dat duurde ook. Dat heeft die toen... tweede plaat dus. Ja, en dat yes. heeft het heeft dus ook... Tussen, die tweede en de... tussen de eerste en de tweede zit is dus ook... Uh... Tussen de eerste en de tweede zit iets van... 2000... Oh, nee, 2005. Daar zat zes jaar tussen. Ja, ja, Echt... Ja. Oh, ja. <laughs> en dus dat... Uh... Ja, terwijl die tijd misschien, misschien veel beter was geweest... dan ik de helft van de tijd had gehad. Dus daar heb ik, maar daar heb ik ook al van geleerd dat ik nu dus gewoon zeg van... ja, dan en dan moet het af zijn en uh, wel de tijd nemen... maar op een gegeven moment moet je ook iets klaar kunnen zijn. En je moet ja. ook gewoon blijven doorgaan. Dat is, uh... Maar goed, dat is natuurlijk lastig, want je werkt voor jezelf. Als je voor klanten werkt, heb je gewoon een deadline en een budget... en op een gegeven ja. moment is dat op en ja, moet je rekening mee houden. Ja, dat ja, is een hele autonome manier van werken eigenlijk, die ik dan heb. Hè. Maar heb je dan een budget? Want het is niet gratis wat je doet... Nee, maar in dat geval was het wel zo dat dat was er voor zoveel jaar heen gesmeerd... dat ik... Ik deed toen nog wel andere freelance dingen. Nog onderwijs, maar ook bij het Museum Dat stopte ik gewoon in die plaat. Ja, ja, ja. En nu is de mengeling van geld van optredens en wat privégeld. Maar ik heb nu wel bedacht van ja, zoveel kan het ongeveer kosten... Okay. En daar probeer ik me min of meer aan te houden. Ja, ja dus je hebt wel... Het dus nee, is gewoon een designproject geworden. Ja, eigenlijk Met wel. Een deadline ja. in november ja. namelijk. Ja. Er zijn ook meer in partijen. bij betrokken nu waarschijnlijk een label. En, uh, dus uh, optredens die, die ik probeer te boeken. En, uh, ja. Ja. Ja, ja, dus lijkt dat wat meer op een designproject dan. Ja. Gek, man. Hey, en zou je fulltime muzikant willen zijn? Of uh, je, wil, wil je ook blijven lesgeven? Ja, Misschien wat minder op een gegeven moment. Dat misschien wel, maar ik vind dat wel, ik vind, ja, ik vind dat wel heel uh, fijn. Ja. Soms zoek ik wel naar manieren om... Misschien dat ik wat, wat meer die muzikantenpraktijk... wat meer in mijn onderwijs hou. Of aspecten daarvan. Maar ja, anderzijds... Ja, de, de, eigenlijk dat vak wat ik doe, ontwerpgeschiedenis... Misschien die autonomie van die, van die muzikantenpraktijk... dat zit wel voor een deel in in het vak. En het, andersom werkt het ook wel weer zo... dat doordat ik... Doordat ik nu naar het Stedelijk met ze ga... en John Tangeli daar uh, met studenten zie... Ja, ja, dat heeft ook wel weer invloed op, uh, op de muziek. Dus ik ben ook wel blij met die wisselwerking. Ja, ja. ja. Nou, mooi zo. Ja. ja. En uh, ja, dat heeft... mensen dat... Heeft, dat um, ja, echt het werken met... dus, dus het... Dus de, die, die, dat, ik denk dat het heel tof en waardevol is aan, aan een opleiding als CMD dat daar zoveel verschillende invalshoeken onder één dak uh, zitten. En dat heeft mij, toen ik, toen ik daar net mee kennis maakte, en daarvoor had ik eigenlijk door mijn. Daarvoor kende ik vooral geesteswetenschappers... of mensen beroepsmatig dan. Dus het was voor mij echt een. Echt een doorbraak dat ik dus ineens... Ik kan me nog echt als, als gisteren herinneren... Dat ik, als de dag van vandaag herinneren... dat ik de eerste vergadering die ik had met, met CMD Breda... dat we aan een grote tafel zaten met een man of... 30, 40 of zo. ja Jaap zat dat toen ook bij. maar Dat dat van mij echt... Ik hoorde wat die mensen allemaal gedaan hadden en zo. Wat die waren. En dat ging van, van kunstenaars tot programmeurs. En je, alle kanten ook. Dat, oh, dat kan dus ook. Ja, ja, ja, ja. fantastisch, vond ik ja. dat. En dat vind ik nog steeds uh, heel inspirerend en leuk. Dat je gewoon ja. echt met hele andere invalshoeken zit. Er zijn zoveel verschillende, hè? De, ja. Dat ja, ja, ja, vind ik ook echt zo gaaf hier. En dat lijkt me als, dat lijkt me als student verwarrend. Maar dat, ik hoop ook dat dat een, uh, een ervaring is die ze... Die ze uh, ik denk dat het verwarrender was dan dat het nu... Volgens mij begint er mm. steeds meer een lijn te komen. Mm -hmm. Eén lijn waar al die verschillende visies best wel in passen. Mm -hmm. Ja, maar ik kan gewoon, gewoon, gewoon, gewoon puur of mentaal... dat je dus zulke verschillende types ook voor je hebt. Ik, ja, dat had ik ook wel. Maar ja, die, die Nederlandse die ik voor me had... die leek in de zin toch wel... ja. Yeah op elkaar. En hier heb je echt verschillende bloedgroepen, toch wel. Ja, en dan je ook wel hoor je de ene les dit en de andere les hoor je dat dat onzin is. Ja. Ja. <laughs> ja, dat had ik toch minder, denk ik. Ja ja. ja, ja. Heb jij nog iets wat je wilt vertellen? Ja, ik, zeggen, ik vind dat interessanter, ja. Dus wat je mislukkingen. Ja, dus de mislukkingen is ook de, dus heeft ermee te maken als ik momenten dat ik toch te ver doordacht of doordraafde... in mijn, uh, in mijn denken. Ja. Oké, okay, dus je kan kwam... lang doorgaan. Ja, dat, ja, ik denk dat ik daarvoor moet waken. Ook... Maar ja, dat heb ik ook... door de, door de mensen dan een beetje mensen om je heen te zoeken die je af en toe een beetje pushen. Dat, dat werkt bij mij wel. Dus ik denk okay. toch dat ik daarvan geleerd heb. En vooral in samenwerkingen. Maar dat noem je, je noemt het ook perfectionisme. Hè? Dat je dat hebt. Ja, dat, dat is natuurlijk de... echt een verschrikkelijke kwaal. Ja, het perfectionisme van dus, uh, uh, dus, uh, de, de berg groter zien dan die is. Of, ja, ja. of in ieder geval de top van de berg zien en denken... Ja, daar moet ik naartoe en dan de tussenstappen. Uh, dus dat je... Hè, dat je vergeet dat je gewoon een stap moet zetten. Ja, precies. Ja, of niet kunnen beginnen. Ja, ja dat, Omdat... dat perfection. Dus het, ja. die verlammende, de hele erge vorm. Die ja, je ja, ja, ik ken hem en, <laughs> en veel studenten hebben hem ook. Ja. ja. En, uh, maar, ja wat... en dus wat jij daartegen doet is... Ja, ja denk, denk toch door, uh, door samenwerking te zoeken... en uh, afspraken te maken en te zeggen van... laat uh, nou, bijvoorbeeld had ik afgesproken met mijn, uh, even een van mijn medemuzikanten... bijvoorbeeld een zangeres... Nou, dan gaan we maandagochtend aan een liedje werken. En dan komt er ook iets uit, weet je wel. Want... Ja. Yeah. Dat werkt dan wel. Ja. En heb je ook wel eens zoiets van: nou ja, nu is het goed genoeg. Het is nog niet perfect, maar. Het is geen negen, maar met een zeven ben ik dan ook tevreden? Of, uh... Ja, ik geloof dat ik daar dus. Als ik, ik geloof dat ik op dat vlak misschien. Dus misschien de neiging soms heb om. om wat, Nou, ja, gemakzichtig. Om wel tevreden te zijn op een gegeven moment. En dat het goed is dat er ook mensen om me heen zijn die zeggen van... Nou, kan nog net... Uh, he, mag nog wel ja, een schepje ja, bovenop. Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus toch perfectionistisch af en toe toch ook wat langs. Ja. Ja. Ja, ja, ik denk dat ik beide dingen wel uh, ja, ja, ja. in me heb. Ja. Maar je moet je ervan bewust zijn. Hè? Ja. Maar dat een gek, die samenwerking is natuurlijk supertocht. Ja, daar ik ben dus, ik wel... Dat, dat is dat. als ik ergens... Um, Klinkt wat klef, maar als ik ergens dankbaar voor ben, dan is dat ik wel. Ja, de mensen die ik om me heen heb. Maar dat, dat is natuurlijk ook echt tof aan muziek, toch? Ja. Dat doe je samen ja. vaak. En dat vind ik eigenlijk, dat zou in het onderwijs misschien meer kunnen. Dat je meer met elkaar voor de klas staat of. Uh... Nou, wij doen dat. Ja, dat weet ik. Nou ja. ja ik sta dat met, met twee collega's, ja. sta ik al een half jaar. Elke dag in elk geval met een andere collega voor de klas. Ja, maar ja, jullie zijn daar, dan nemen daar het voortouw in. Maar de denk dat dat wel ook uh, goed is als we dat meer doen. Ja. Zeker, het ja. is echt super inspirerend. Ja. Ja. Ja. En daar sta je dan? Want je staat. Met, nou, als je het hebt over mislukkingen, dan. Ja, begintijd van lesgeven. Ik heb toch wel, als ik terugkijk, wel echt hele gênante momenten. Want dat je het allemaal niet meer overziet en dat je kwaad wordt op momenten dat je denkt: hè, eh, maar dat had ik of dat je toch je te arrogant opstelt... Om, maar over, om toch een gevoel van overwicht te krijgen of zo. Dat het toch even duurt voordat je je als een vis... In het, dat je denkt, nou ja, dan kan ik gewoon lekker mezelf zijn voor zo'n klas. En wat er ook gebeurt, ik laat me niet. Maar goed, dat zijn geen mislukkingen, dat is gewoon leren. Ja, maar dat voelt toch... Uh, dat, voelt, dat voelt wel als... Als je daarop terugkijkt, denk je, is dat soms toch gênant? Ja. ja. Je staat toch voor een, je staat voor een publiek dat je, dat ja, je ziet. Ja. En die zullen mij... Mensen zullen mij niet altijd op mijn beste momenten gezien hebben. Nee, maar ja. Zullen ze naar nou terugdenken en denken... wat een eikel en wat de slechte vakken? Ik denk dat het ook wel weer meevalt. Dat hoop ik wel, ja. ja. Nee, dat denk ik ook dat dat wel... Maar ja, goed. Dat is wel de, het, proces, tenminste het proces waar ik doorheen gegaan ben als docent. Ja. En dan scheelt het ook als je collega's om je heen hebt, Ja, ja. ja. Ja, ja, tuurlijk, dat ja. Is, uh... toen ik, ik kwam ook, ik kan nog nooit lessen geven <laughs> weet Ik weet veel wat ik moet doen. <laughs> Jezus, ja. wauw. Dat vond ik echt wel spannend. Ja. Heel blij met wat die collega's. Ja. ja. Hé, <laughs> hey, ik ben door mijn vraag heen. Heb jij nog iets wat je wil vertellen? Nee, ik zou nog wel even door willen praten. Maar op een ja. gegeven moment moet het ook goed zijn. Hè? Ja, op een gegeven moment moet het toch ook af. Wil je nog een liedje zingen? Niet zonder gitaar. Nee? nee? Ik kan wel een grondtoon hummen. <lacht> uh, www.haraldk.nl ja. <lacht> Daar kunnen mensen luisteren. Okay. Ja. Hey, enorme dank voor dit gesprek. Ja, je graag vond het gedaan, Vasilis. Ik ook. Dit was de vijftiende aflevering van The Good, The Bad and The Interesting. Waarin Vasilis van Gemert sprak met Harold Konix. Een naam die je op honderd verschillende manieren fout kunt schrijven. Harold's nieuwe plaat komt uit in november 2017. Tot die tijd kun je de voortgang volgen op zijn site haroldk.nl. Natuurlijk kun je er ook zijn oudere werk en zijn blog vinden. Als je op deze podcast wil reageren en als je weet hoe je mijn naam schrijft, dan kan je me mailen op wassilies.nl. Je kan me natuurlijk ook altijd via Twitter twitteren op wassilies. Het staat je uiteraard ook vrij om andere mensen op deze podcast te attenderen. Je weet vast wel hoe dat moet. Als je deze podcast wil blijven volgen, dan kan dat via iTunes. Dan is het programma toch nog ergens goed voor. Op de website basilisnl gbi staan wat linkjes... die je daar misschien bij op weg kunnen helpen. Volgende keer spreek ik met Jonne Kuit. Hij is de creative director bij Edens Spiekerman En hij is liefhebber van Goede Takkenherrie.